Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In het Griekse parlement is met uren vertraging de stemming begonnen... over de bezuinigingsvoorstellen van premier Papandreou. Alleen als de miljarden bezuinigingen worden aangenomen... krijgt Griekenland opnieuw steun van de EU en het IMF. De stemming is hoofdelijk, wat wil zeggen dat de 300 parlementariërs... stuk voor stuk om hun stem wordt gevraagd. Intussen is het voor het parlementsgebouw onrustig. Eerder op de dag werden betogers door de politie verdreven met traangas... De plannen van justitie om een wietpas in te voeren voor koffieshops en daarbij buitenlanders te weren kunnen gewoon doorgaan. De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zaak in Maastricht over het weren van drugstoeristen. En de Raad benadrukte in zijn uitspraak dat dat mogelijk is volgens de Europese wetgeving en de Nederlandse grondwet. Dat Maastricht niet goed zat met het sluiten van een koffieshop had te maken met een juridische fout van de gemeente, al dus de Raad van State.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 In de randstad staan files op de A8, Zaandam richting Amsterdam, voorknopend Koenplein 2 kilometer. Dat heeft te maken met problemen op de A10 West. In beide richtingen bij de Koenkunnel is de linkerrijstrook dicht. Dat heeft te maken met een instabiele heikraan. Uh, aan beide kanten van de tunnel staan files van zo'n 6 kilometer. Voorlopig kunt u beter omrijden via de oostkant van Amsterdam, de Zeeburgertunnel. De A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de Afrip Berkeley-Roderijs 2. A15 naar Europoort bij Spijkenissen 2. A20 Gouda richting Rotterdam bij het Kleinpolderplein 4. De A27 richting Almere tussen Bildhoven en Hilversum 2. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knopend Rijns en de Afrip ten Dolder 2. En de A44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 ...met het tweede gedeelte van, uh, van Brother Rap. Uh, dat hadden we u beloofd, alleen kwam de planning niet helemaal goed uit. Maar ja, maakt het uit. Uh, welkom terug bij het tweede gedeelte van de Vinyljaren, dames en heren. En uh, we gaan weer vrolijk verder met onze platen die wij voor u hebben uitgekozen deze week. En... Uh... Het volgende nummer is weer van Ten cc van het album Bloody Tourists uit 1978 70, Zevende LP'l weer van dit uh, gezelschap. Ten cc die ooit natuurlijk doorbraken met het prachtige nummer O'Donna en die we natuurlijk ook kennen van The Things We Do For Love, I'm Not In Love en nog meer van dat The Wall Street Shuffle, vooral niet te vergeten. Grote knallers van hits en ze toeren nog steeds. Uh, Zij het in een uh, niet helemaal originele samenstelling, maar welk een Bent, heeft dat nog wel uh, <tie> uh, Ze toerden dus nog steeds En ik heb ze toevallig afgelopen april Heb ik ze gezien in Beverwijk Een echt fantastisch concert Dat uh, Met zo'n verschrikkelijk mooi geluid Dat uh, alle hits uh, klonken Alsof je echt naar de LP zat te luisteren Helemaal fantastisch dus en van Tensiezie draaien we een nummer dat uh, meneer Mulder speciaal opdraagt aan meneer Vos. Waarom weet ik niet, er zal wel een reden voor zijn. Het heet The Anonymous Alcoholic. Het moet wel op 33 toeren, laten we dat nog even erbij zeggen. Albaard, ja. zeker toch. Anonymous Alcoholic. Van het album uh, Bloody Tourists uit 1978. Uh, we gaan door. Ja, want we hebben nog veel meer leuks. En het volgende. Dat is natuurlijk weer die band uh, Stone the Krouse, Sarres Maggie Bell. Uh, we blijven een beetje in de. Ja, de een heeft het over alcoholisme. De ander is gek op penicilline. Ik weet niet waarom. Maar het zal wel. In ieder geval heet het nummer wat we gaan draaien van Stanley Krauss de Penicillin Blues. Vanaf 1970 tot 1973 in Stone the Crowds twee LP's meegemaakt. En uh, dit komt van Continuous Performance uit de 72. En uh, na deze LP, of eigenlijk tijdens de opnames van uh, deze LP, overleed gitarist uh, Leslie Harvey, de broer van Alex Harvey, die kent u waarschijnlijk ook wel. En uh, nou ja, dat was ook gelijk het einde, want uh, de magie tussen haar en uh, Le uh, Leslie Harvey was dus weg. En toen is ze solo verder gegaan. Ze heeft overigens, dat uh, weet u misschien niet, maar ze heeft uh, tot 2006 in Nederland gewoond. En ze was ook hier uh, behoorlijk actief, dat ook nog. Goed, uh, verder met Ike en Tina Turner van het twaalfde album alweer van uh, deze twee. In dit geval geproduceerd door Phil Spector. En het nummer dat heet A Fool in Love. Ike en Tina Turner. Uit 66. Yeah. Shame! En Tina Turner uit 1966 uh, van het album River Deep Mountain High en de titelsong komt natuurlijk later uh, nog aan bod Ik, en uh, buitengewoon indrukwekkend, dat hoort u straks. Maar we gaan nu eerst nog even door met Ten CC van het album Bloody Tourists uit 1978 alweer. En uh, sorry voor de mensen die de e-mail gelezen hebben Die Spendau even verwachten Nou, die, ik heb een verkeerde LP in de tas gegooid Dus uh, die Spendau Ballet komt volgende week wel Geen enkel probleem Dan houdt u gewoon te goed um, Van Bloody Tourists Draaien we Shock on the Tube 10cc Shock on the When this vision Casually eyed the classifieds, she sat down next to me. Every head in the carriage was wondering. I replied with a smile on my face, and as I slipped into the arms of Martha. The way she was a snowflake. Is altijd beter. Ja, Jawel. Is altijd beter, vind ik wel. Vind ik ook. Ja, <laughs> vind ik ook. Uh, TNCC met Shock on the Tube. En we gaan uh, verder met de confrontatie. Ja dat, uh, oh. uh, ja, dat moet ook nog gebeuren. Oh, oh, nou. oh, oh, oh, oh ja, okay. ja, het is weer half vier. Hè. Dat hadden we de mensen beloofd. De confrontatie tegen de Stones, tegenover de Beatles. En we de gaan de dat binnenkort Rollings. ook een keer live doen. Echt, we gaan het een keer live doen binnenkort in Zandvoort. Ja, maar niet op de radio. Nee, niet op de radio. We gaan dat in een kroeg doen. Maar dat hoort u ongetwijfeld wanneer de datum bekend is. Ja. Dat uh, weten we vanmiddag en dan gaat u dat horen. Dan gaan we het een keer live doen in een kroeg. Dus uh, alle LP's van de Beatles en de Stones tegenover elkaar zetten. Vandaag uh, gaan we wat de Beatles betreft uh, gewoon vrolijk verder nog even met Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, Want die hebben we nog niet helemaal gehad. Eh... Uh, die stond oorspronkelijk tegenover The Satanic Majesty's request van de Stones. Maar uh, ja, die hebben we al helemaal, uh, die hebben we al helemaal gehad. Uh, dus we gaan met and Pepper nog eventjes door. Want daar moeten we nog even kijken. Nee, nog één, twee, drie, vier nummers van doen. Uh, waarvan we er één dan een, uh, maar in één keer draaien. Dat lijkt me wel verstandig. Maar vandaag uh, wordt het. wat uh... <coughs> wordt voor Marie's even moeilijk. Het is een OP zonder bandjes. Moet hij weer heel hard gaan zoeken. Lovely Rita is de titel van het uh, door Paul McCartney geschreven liedje uh, opgedragen aan een. Uh, misschien wel denkbeeldige uh, parkeermeterwachter in. Uh, hebben, we ja, gehad? Gehad? hebben we die niet al gehad? Nee, die niet Oh, nee, we hebben we nog niet gehad. Random 64 was de laatste, toch? Volgens mij lovely Rita. Ja, dat weet je zeker? Ja, want het verhaal van de parkeerwachter komt er iets te bekend voor. Oh, nou dan nemen we de volgende Maakt mij het. Uit. <laughs> Nou, dan moeten ze nog drie doen. 4, 5, 6. Ja, nou, dan, wordt het goed, dan wordt het good morning. Nou, ja. dat wordt helemaal wel uh, Dan wordt het dus good morning. Uh, ik weet het al niet meer, want dat is op 14 dagen geleden. En mijn korte termijngeheugen is niet meer zo. Uh, <laughs> zal wel de drank komen. Goed. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. En die gaat me vandaag tegenover Baggers Bank van de Stones. Niet helemaal eerlijke vergelijking natuurlijk, want die plaat van de Stones is van uh, ruim, of dik, een uh, jaar later zelfs. Maar goed, we maken het uit. We maken het seriëtje gewoon af. En vandaag, dus, uh, Good Morning van de Beatles uit 1967. En volgend jaar is dat album 45 jaar oud. Dit jaar 44 dus. Ja, zo gaat dat. Hij moet even doorkletsen, want ik, uh, hij staat heel moeilijk te doen daar. Dat is een LP zonder bandjes, dus het is lastig om dat te vinden natuurlijk. Hè, Maries? Toch?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 You see, is full of life. It's time for tea and leave the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here, watching the skirts you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. John Lennon schreef het en het gaat allemaal naadloos in elkaar over. Daarom veden we hem iets de weg. Want het uh, is natuurlijk heel belangrijk. Want volgende week hebben we dus nog één lang nummer van deze plaat. En dan is Sgt. Pepper uh, geweest. En kunnen we door. Uh, er zijn een hoop overeenkomsten tussen de Beatles en de Stones. Want uh, de LP waar we het nu over gaan hebben, Baggers Bankay uit 1968... Uh, dat was een LP met een witte hoes. En in dat jaar kwamen de Beatles ook uit met een plaat met een witte hoes. Maar die was er weer iets eerder. Dat is altijd zo gek. Daarom, eh... Maar goed, die komt eh, over twee weken aan bod. Eh, we gaan in ieder geval met Beggers Benke alvast beginnen. En Beggers Benke was natuurlijk weer een geweldige Rolling Stones plaat. Want ze keerden helemaal terug naar hun oude roots... Althans, uh, ze ver, ver, vergaten eigenlijk het psychedelische gedoe van The Satanic Majesty's Request. En werden gewoon weer wat ze altijd al waren en waar ze ook gewoon goed in zijn. Uh, een goede rhythm and blues band. Uh, markante aan deze plaat is ook nog dat dit de laatste LP van de Stones is waar Brian Jones op meedeed. Daarna... Eh, verliet hij de band. En niet al te lang daarna... overleed hij en werd hij doodgevonden... in zijn zwembad. Goed hebben we het veel over de dood vandaag ja, goed, maar, ja. eh, Dit was dus de laatste LP... waar de Stones in hun originele samenstelling... vanaf het begin eh, meededen. Het is ook de zevende plaat van de Stones. En het is natuurlijk een geweldige LP. Echt helemaal te gek. En dat bewijst gelijk al het eerste nummer. Want dat is ook gelijk de grootste knaller... van eh, deze LP. Een nummer dat... Uh, een Stones klassieker werd zullen we maar zeggen Nu is 6 minuut 20 We draaien de hele versie Kan ons het schelen Sympathy for the devil Hier zijn de Rolling Stones De Rolling Stones The Beatles The, Beatles. the Rolling Stones hey, hey, hey, The Beatles De confrontatie Anastasia screamed in vain 20 seconden, nou, een half secondetje minder, sloeg even over zes <laughs> minuten 20 duurde het en het waren de Rolling Stones weer op hun best, zoals we de Rolling Stones graag horen um, prachtige LP, overigens, beetje blues rhythm and blues, en natuurlijk deze knaller uh, dat overigens nog eens een keer, geloof ik, in 93 is versteend in een soort van remix, maar dat sloeg nergens op, vond ik de echte originele versie van Sympathy for the Devil, van het album Beggars Banké en LP overigens die een witte hoes kreeg... met alleen maar de titel erop... omdat platenmaatsen bij deca de foto voor de hoes... die gemaakt was van een toiletmuur... Uh, met allerlei obscure uh, teksten erop. Die uh, werd afgekeurd. En toen uh, wilden de Stones uh, dat niet veranderen. Geen andere foto. Dus toen werd het een witte hoes. En uh, daar, is, <laughs> daar is de Beatles ook zoiets van bekend. Dat, uh, het is eigenlijk een beetje synoniem. Die hebben het ook een keer meegemaakt. We hadden ze een foto van in een slagerij of zo. Waar, hadden ze, en die werd ook door de platenmaatschappij afgekeurd. Dus wat dat betreft. Deze alle foto. Ja, die, uh, dat was de originele foto die, er, uh, die erop zou moeten komen. Maar die werd dus afgekeurd door de Platenmaatschappij. Maar dat kunt u helaas niet zien, dames en heren. En dat zien wij hier alleen maar lekker zelf. U lekker ziet. Dreadlock Holiday. Oftewel het verhaal van C.C. dat zij op vakantie waren in Jamaica. En wat hun daar allemaal zo'n beetje overkwam. Uh, dus dat gaan we horen. Nu dus. Dreadlock Holiday. Hier is Ten C.C.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 Would you like something harder? She said, I got it, you want it My harvest is the best and if you try it, you'll like it Wedlock Holiday, 10cc van het album Bloody Tourists. En dat was ook gelijk de grote hit van, uh, van dit album. Uh, Stone the Crow's gaan we verder. Met Maggie Bell. En Leslie Harvey. Jimmy Curlock. En nog meer. Tom Leahy of zo. Weet ik veel. Uh, ik weet niet hoe die naam uitspreekt. Het zal wel Leahy zijn. Denk ik wel. Goed, in ieder geval gaan we daarvan een nummer draaien. Dat heet uh, Good Time Girl. Juist, Stone the Crows, Lekkere band, komt ie Good time girl Goeie tijd meisje ...door dit programma ontdek je allerlei oude platen weer eens. En uh, dat maakt het eigenlijk wel ontzettend leuk... ...want ik heb dit al nou, jaren niet meer uit de kast gehad. En nu je het weer eens terug hoort, denk je van... ...hé, hey, ja, dat is toch een plaat die ik thuis ook wel weer eens een keer ga draaien. Dat is het voordeel van de vinyljaren, dames en heren. En vinyl komt natuurlijk weer uh, helemaal terug waarom well, dat leuk is er is zelfs een café in Zandvoort dat uh, weer grotendeels vinyl draait Waar gewoon weer platen langs de muur staan en een grammofoon staat kijk en dat vind ik nou zo leuk um, we gaan de naam niet Welk na café dan? Nee, nee we gaan de naam niet noemen <laughs> we gaan de naam niet noemen want dat is sluikreclame dus ja een, dat is waar we gaan de naam niet noemen ik, zit er, ik zeg alleen maar drie haringjes ja kan ook <laughs> okay. het is iets met een wapen erin maar ja. is, uh, het het staat in Zandvoort ja, nee. ja. Vol, volgens mij ook nog hier op het Gastersplein. Ja, zou ook nog kunnen. Ja. Oh god, krijgen we weer een commentaar van het commissariaat van de... Ja. We hebben okay. toch geen naam genoemd? Nee, we hebben geen naam Ik noemd. zeg alleen maar drie haringjes en Gastersplein meer ja. zeg ik niet. Ja. En ik zei dat er iets van wapen in Ja. En dat het in Zandvoort staat. Ja. Nou, nou is het wel genoeg, ja? We krijgen straks vast een gratis drankje. Nou minimaal. Wat ja. ja. dit wapen van Zandvoort. Zeg ik dan nou weer te veel. Ja, daar nou zeg je weer te oh, veel. Ja. We gaan River Deep Mountain uitdraaien. Wat prachtige nummer. En ik kan me daarvan herinneren dat ik het voor het eerst hoorde. Vond ik het helemaal verschrikkelijk. Oh nee, ik, vond ik het had het echt meteen ik, geweldig. Ik draaide de radio uit als ik dat nummer op de radio hoorde. Ik vond het verschrikkelijk. En dan, ja, je wordt, naarmate je ouder wordt, steeds milder natuurlijk. Maar dat. Uh, Nee, nee, ik, zo het duurt duurt. ik moest er verpreken. echt gewoon heel erg aan wennen. Maar het is, het is een zo'n fantastische manier waarop ze dat hier zingen. Er is later nog een remake geweest van, uh, van dit nummer. En die is lang zo leuk niet. Maar dit echt gewoon, dat, dat hele pompeuze we... gedoe en, en die, dat, die zang van Tina Turner. Het is grandioos. Heb jij dat nummer toen ook niet uh, bij de Mickey's uh, het eindfeest gespeeld? Ja, klopt. Je hè? Ja. Nou, maar we gaan nu de echte versie draaien. I can Tina Turner en River Deep and Mountain High. I was a Waren dat met uh, Riverdeep Mountain High? En dat brengt ons alweer naar het einde van dit programma, dames en heren. We hebben het weer met liefde en met plezier en enthousiasme voor u gedaan. Goed voorbereid, slecht verzonnen. Uh, uh, slecht voorbereid, goed verzonnen. Ja. Dat was hem toch? Ja, weet ik veel. Ja. Nou nee, ja, in, in ieder geval. Weer een uh, mooie aflevering, Ruud. We hebben weer een leuke aflevering. Volgende ja. week uh, hebben we uh, weer één, natuurlijk. De oh, waar? Ja, volgende week gaan we het weer doen. Zitten we dan weer op ZFM? Uh, ja. Zitten we dan op een andere zitten. Nee, dan zitten we nog steeds op ZFM. Oh, ja, wat leuk. En volgende week zal ik dan Spendau Bellen in. Goed? Ja, doe dat. Mm. Through the Barricades. weten u vast? Eén album, weet u dan alvast. En met die andere ja. twee worden het. weet ik nog niet. Ik in weet wel dat we weer een raar loop hebben. Ja, en de confrontatie. En, uh, ik weet ook dat dit het einde was En dat ik, Maurice. Gaan dit bedanken. was het einde Ik ga Maurice bedanken voor de zijn techniek dicht. Ja, graag gedaan En uh, jij bedankt voor de mail, wees weer Tot de volgende week Tot de volgende week, Daag. we hebben namens zo direct Daag. Of niet? Daag. Ja, dus Kom je volgende week wel op tijd, Ruud? Ik zie al aan het inpakken Helemaal geen reactie meer voor me nou, ik neem aan dat de ns treinen volgende week weer gewoon rijden. Op rooster. Dan sta ik weer in de stress hier in de studio, maar dat komt wel goed. Rut, tot volgende week. Dag.